Franks Festival. Frank van der Linden. Yes, goeienacht. Daar luister je naar. En het gaat over uh, ja, je vakantieplannen en je favoriete vakantieplekje. Ik heb wel veel voorbij horen komen, zeg. Vooral wel in Europa. Maar ook wel een beetje Ecuador, heb ik gehoord al. Amerika. En uh, Chris, jij uh, de, de Nederlandse Antillen, hè? Ja, bij Tres Manders. Ja, ik, ik houd naar Aruba op vakantie uh, helemaal los. <laughs> Wat ga je dan doen als je helemaal los gaat? Nou, eh... Um... Ja, sowieso een beetje vrouwtjes versieren. Ja? Nee, ja. gelijk ja, heb da, je. Da, da, ja, als je een beetje van stevige billen houdt, dan moet je wel een Aruba zijn. En daar hou jij wel van? Eh, uh, nee. Oh, maar toch ga je achter de vrouwtjes aan, hè? Ja, eh. Uh, hoezo, wat suggereer je nou? Nou ja, nee, omdat jij zegt, van als je van, van stevige billen houdt, moet je daar naartoe gaan. Dus ik denk, dan hou je daarvan. Nee, ik zit uh, ik daar gewoon in bedden, maar jij trekt je conclusies. Oh nee, dat was, dat was niet de bedoeling, hè, Chris. Maar ik, oh, was, okay. ik was meer benieuwd de, wat, wat je dan daar ging doen. Dus jij zegt van: ik ga achter de vrouwtjes aan. Ga je dan ook nog lekker. Wat, wat, wat kan je daar doen eigenlijk op Aruba? Nou, ik, ik heb zelden, zelden zo'n goede plek gevonden om, om een raspoedel uh, uit te laten als op Aruba. <laughs> dat lijkt me sterk toch? Nee, mijn, mijn raspoedel die, die komt alleen tot z'n recht als we uh, midden in Aruba lopen over de strand. Dus die neem je mee in het vliegtuig en dan, uh, dan uh, neem je hem daar, uh, laat je hem daar nee, uit? Nee, nee, het vliegtuig rijdt doe niet zo gek. We gaan uh, met de boot, met een catamar aan uh, gaan we naartoe. En uh, ja, mijn poedel die voelt zich pas uh, helemaal tot z'n recht als, als we lekker aan, aan het surfen zijn over de golven van de Aruba. Zeg maar. Op de boot? Nee, nee, nee. Gewoon in de zee. De golven die, die zitten in de zee, niet op de boot. Toch? Nee, maar jij op de boot, over de golven. Ja, volgens mij, volgens mij begrijpen we elkaar niet Nee, we praten een beetje langs elkaar heen, Chris. Sorry? Hoe kan dat? Wat? Dat we een beetje langs elkaar heen praten. Ja, ik snap het ook niet zo goed. Ik denk dat we een kleine communicatiestoring hebben, ja. hebben. Ja, misschien moeten we het nog een keer proberen. Is goed. Hé, hey, ik ben uh, Henk Eemans. En jij? <laughs> Je verandert ook steeds van naam, dan gaat het helemaal niet opschieten Dankjewel voor het bellen Chris. Fijne nacht. Uh, jij kan ook inbellen. 0800 1121. Jullie moeten nog één soundcheckje doen in, mannen, hele, en dan kan hele, het. Hele klein en dan draai ik nog even een plaatje en dan, uh, dan, uh, dan gaan we daarna naar jullie toe. Is dat goed? Zeker. Top. Zometeen dus Speelman speel Speelman. my shadow and me, put it where the sun don't shine. I'm Ja, je hoort ze op de achtergrond een beetje bakkeleien. Het zijn toch twee broertjes, hè? Speelman en Speelman. Ze zijn nog, uh, nog een beetje aan het soundchecken, maar dat komt wel goed. Je hoorde uh, Multiply van uh, Jamie Liddell. <laughs> en uh, dat gaat nog over vakantieplek. Ja, sorry jongens, jullie waren nog... Het was heel grappig om te horen. Jullie zat een beetje te bakkeleien met z'n tweeën. Maar het gaat wel lukken zo, toch? Kijk, het gaat helemaal goed komen. We hoeven ons nergens zorgen over te maken. Ga ik, ga ik eerst nog even naar Marjan en dan kom ik daarna bij jullie. Ja? Top. Marjan, goeienacht. Hey, goeienacht Frankie. Jij uh, staat in de file, hè? Terug van Frankrijk. Ja, dat was echt niet oké. Okay. Het ging allemaal heel uh, verspoedig en toen hebben we een uurtje in de file gestaan. Maar waar dan? In... Maar in, in, in ja, Nederland, of niet? Viel. Nee, uh, in Noord-Frankrijk. Daar waren we werkzaamheden. Oh, dat is vervelend. Dan ben je op weg naar huis. wil je eigenlijk, kijk, als je op vakantie gaat, à la dat je af en toe in de file staat, want dan ga je naar iets leuks toe. Ja. Maar als je naar huis gaat, wil je ja. gewoon in één stuk doorrijden, toch? Ja, eigenlijk wel, maar uh, nou, voor de rest was het echt een helemaal idyllische vakantie. Ja, wat Altijd hebben jullie perfect. gedaan? Weer in de plek. Nou ja, We hadden een heel mooi huisje ja. uh, in Bretagne, uh, uh, Zuid-Bretagne, een beetje aan de zee. En uh, ja, we zijn gewoon naar, naar die hele grote supermarkten gegaan de hele tijd. En dan voor je twee sta je buiten met een uh, gigantisch opblaas zwembad van 3800 liter. En dat hebben we toen in de tuinen met, met emmertjes volgemaakt. Want we hadden geen staan. Dat oh. soort avonturen. Ja, je kan echt alles kopen in die Ik kom ook net uit, uh, uit Frankrijk. Ja. En dan loop je in die grote intermarchés. En dan, dan kan je kleren kopen. Maar ook hele kalkoenen. En ja, noem maar op. zwembaden. Ja, en levende dieren. En uh, ja, echt alles. Het is best wel gevaarlijk die supermarkten. Ja, omdat je ook heel veel onzin koopt. Ja, maar ook gewoon lekker Nutella en brood En creps met aardbeidje. En Gewoon Van... zoals het hoort eigenlijk. Ja, lekker. En wat heb je nog meer gedaan daar, behalve de hele tijd in de, in de supermarkt gezeten? Ja, dat, dat was het eigenlijk wel. <laughs> Super lekker gewoon. Nee, we zijn ook wel naar het strand geweest en uh, een beetje te op een luchtbed en uh, lekker gekookt, hard te chocken en zo. En uh, ja, gewoon niet te veel zoals hoor. Gewoon gerelaxed. Heb, nee, heb je nog een boek gelezen? Ja, ja ik heb een boek gelezen. Uh, verschillende boeken heb ik gelezen. Eén heel leuke met uh, verzamelde verhalen over katten. Oh. allemaal schrijvers heel oud en nieuw. Over katten? Elkaar. Over katten ja, die vond ik heel leuk en uh, van Hemingway heb ik een boek gelezen en, en nog een boek over een gestoorde Russische gast. Want dat is wel een beetje, dat staat inherent aan een rustige uh, goede vakantie, dat, dat mensen heel graag een boek willen lezen. Ja precies, ja, dat, dat ging eigenlijk wel goed uh, en wat voor, heel erg wat voor huisje hadden jullie daar? Ja, het was een soort uh, oude boerenhoeve uit uh, 1800 nog wat. En ja, het was heel mooi ingericht. Er was bijvoorbeeld een bibliotheek vol met allemaal uh, boeken, helaas wel in het Frans. Maar oh. ook heel veel mooie plaatjes. Dus, uh, en een LP-speler stond er. En uh, ja, dat was echt, uh, echt supermooi. Ja, echt een beetje ouderwet, zo klinkt het zo. Alsof je in zo'n oud uh, Frans ja, huis... Ja, maar op... het, was wel, het was wel net gerenoveerd. Dus het was die, die ouderwetse charme. Maar dan wel met, uh, met de allerlaatste gemak. Dus we hadden wel gewoon een, een, een afwasmachine en zo. Dat is mooi, gecombineerd met elkaar. Ja, precies. Je had wel de lusten van een ja, oud huis, maar niet is. de lasten. Precies, ja. Wat wil je nog meer? wanneer hey, ben, ben je al bijna ja, thuis of niet? Gehad. Ja, we zijn uh, al bij Utrecht. En uh, volgens het van zijn we daar over. ah, oh, dan kan je nog mooier blijven luisteren. Tot, want ik ben tot vier uur op de radio. Dus dan, dan moet je wel thuis zijn. Ja, Heel goed. Blijf lekker luisteren. En dan hoor je, hoor je nou, ja. zo meteen live Speelman en Speelman. Dus uh, blijf, nog, blijf nog even luisteren. Okay. Ja hoor, zeker. Fijne nacht. Ja, joh. Groetjes in de Doei. auto. Doeg. Dat was uh, Marianne live uh, vanuit de auto terug naar huis vanuit Frankrijk... Uh, op haar idyllische boerderijtje. Uh, ja, het, het kan gebeuren, denk ik, hè? gaat zeker Volgens gebeuren. mij werkt het allemaal. Oh, ik heb er zin in, jongen. <laughs> ja. Live Speelman en Speelman. Het had wat voeten in de aarde, maar het is kwart over drie... en een mooie de tijd bestaat er niet. It, uh, daar zijn ze. Speel maar speel maar live in BNN ja, Nachtbrakers. Ja, uh, lieve mensen, vakantievrienden. Uh, het kan zomaar zo zijn dat je op zo'n vakantie... op zo'n zo mooie zomerse dag verliefd raakt. Op een mooie Spanjaard. No. Of, of wat de mannen betreft, op een Spaanse, Italiaanse. Het maakt allemaal niet uit. Wie weet, wie weet... Je moet er elke keer toch wel weer in geloven... dat het jouw allerlaatste liefde kan zijn. Ja, nou doe maar mee. Wat Ik had er eentje voor de warmte, ik had er een tegen de kou, Ik had er een om mee te pronken, en die is niet is dit wel. Ik had er een om mee te slapen, ik had een ander veel te lief. Ik had er één zo in de bar, die werd van alles agressief. Maar ik wist dat het over zou gaan. En jij, man, oh. de spaan. En jij, ik had altijd wel iemand om omheen. En al was het maar voor even, ik was niet graag alleen. Maar dankzij al die liefde zat ik zeker zekerheid. Ik vond nooit echt de waar, het was toch niet mijn tijd. Maar jou wil ik niet kwijt. Oh. Want jij bent m'n aller, aller, aller, allerlaatste liefde. Echt de aller, allerlaatste, dat ben jij, jij, jij. Wees m'n allerlaatste something Ik heb met, één, ik met een glimlach hier heb ik hier. Nee, hoe lang staat Hier vier minuten gezeten. Ik vond het echt heel vet, man. Dank jullie wel. Dank je wel. Wij hebben uh, nou, zo nog wel eentje, toch? Kan ja, toch? Tuurlijk. Heel graag. En zullen we ook zo even uh, een uh, sigaretje roken? Ja, dan heet pak heet ik uh, de wandelzender. Dat kan allemaal hier. Wij een verrassing. Oeh! Ik ben heel benieuwd wat er gaat komen dan. Je luistert naar nachtbrakers, BNN op Radio 1. En het is toch fantastisch. Zo lekker live muziek midden in de nacht en dan, uh, dan uh, dat hoort er gewoon, hoort er gewoon een beetje bij bij die zaterdagnacht. En dan kan je ook nog inbellen over je vakantieplannen. Het is echt een combinatie van, van de twee beste dingen die er zijn. Frank, goeiemiddag. Hey, goedemiddag. nacht. Jij, uh, heb je grote plannen voor deze vakantie? Ja, ik heb op zich wel grote plannen, kan je, kan je, kan je wel zeggen, ja. Vooral oh. grote reisplannen. Wat ga je doen? Ik uh, ga woensdag ga ik, uh, op bezoek bij een familie in Czechia. Ja. Gewoon even lekker relaxen en... Uh, voorbij bijpraten. Ja. ja, precies, weet je wel. Een beetje bijpraten, uh, chillen. Hangen. Ja. En uh, we gaan, uh, in augustus gaan we een, uh, een roadtrip doen door Europa naar de Zwarte Zee. Vet. Met wie? Met vrienden. En, met vrienden. En met hoe, een auto. En hoe gaat de reis dan? Want uh, een roadtrip, ja, dat is het fijne. Als je met treinen gaat of bussen, dan ben je ergens aan, uh, zit je ergens aan vast. Maar nu kan je het helemaal zelf bepalen. Ja. Klopt. Maar we wel een schema hoor. Van nou vertel. Die we zien, een beetje. Ik ben nieuwsgierig. Flexibel. Wat ga je doen? We gaan naar de Zwarte Zee. Ja. Uh, ze gaan Polen zien, Oekraïne, Roemenië, Moldavië. En dan gaan we zo via Hongarije, Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland gaan we weer terug. En dan ga je ook al heen via Duitsland, naar Polen? Of ga je dan ook nog... Ja, uh... exact. Oké. Okay. En hoe lang ga ja. je dan? Uh, drie weken. Dan, heb je, oh, maar dan heb, je ook wel, heb je dan ook wel de tijd om op die plek een beetje rustig aan te doen. Dat je niet alleen maar aan het reizen bent, toch? Ja, precies. Weet je wel hoe we het hebben we ingepland? is dat we twee dagen in de stad zitten en uh, daarna een dag gaan rijden of zo. Ja, en is dat dan duur? Zo, uh, dat ben ik dan benieuwd naar. Want het klinkt als de goedkoopste mogelijkheid met de auto. En voor de rest dat kost je benzine. En, en dat is het, de verzekering misschien. Ja, overnacht ook. Oh, natuurlijk. Dat moet je ook doen ergens. Je kan niet in die auto ja, slapen. Ja, ja. <laughs> of neem je een campertje mee? Nee, nee, dat helaas niet. Of, uh, of een dat caravan was, bedoeling? Dat was helemaal ideaal geweest. Maar nu moet je wel naar hotels en naar plaatsjes toe om iets te vinden om te slapen. Of, of een camping of... Ja, zoiets weet je wel. Een hostelletje, dan maar een camping, dan misschien ergens een appartement goedkoop huren. Maar het leuke aan een roadtrip is dat je het net zo duur kan maken als je wilt. Ja. Je kiest zelf de landen uit. Kijk, als je naar Zwitserland gaat en roadtrip doet, dan wordt het natuurlijk aanzienlijk duurder dan dat je naar Oekraïne of Roemenië gaat. Ja, dat is Oost-Europa is een stuk goedkoper. Zeker. En waar kijk je het meest naar uit, Frank, qua uh, reis? Uh, kijk naar allebei uit, uh, omdat ze allebei op een andere manier leuk zijn natuurlijk. Ik denk dat, uh, ja, waar ik kijk naar uit, uh, nieuwe dingen zien. Ja, maar in Tsjechië, daar, nog... daar ken je mensen al en, en dergelijke, dus ook de plekken. Ja, weet je, maar ik, uh, ik ga bezoeken bezoek bij dat familielid, maar die uh, heeft dan ook andere afspraken. Ik verblijf wel bij hem in huis, maar uh, kijk, als hij andere afspraken heeft, bijvoorbeeld als hij uh, een dagje moet werken of zo, dan ga ik gewoon met de trein naar een plaatsje in de buurt. Geen beetje op ontdekkingstocht. En waar kijk je het uh, meest naar uit dan? Want wat je zegt, in Tsjechië ga je dan nieuwe mensen leren kennen en een beetje ook uh, je, je eigen pad uitzoeken. Waar kijk je het meest ja. naar uit als je naar de roadtrip uh, uh, alvast naar voren kijkt? Waar ik dan het meest naar uitkijk? Ja. Ja. Uh, ja dan toch wel naar, dan juist toch wel naar nieuwe dingen nieuwe dingen zien want ik ben in heel veel van die landen ben ik nog niet geweest en ik denk dat dat toch wel heel erg anders wordt bijvoorbeeld Oekraïne weet je wel dat, die die lui hebben ben ik heel naar nou alfabet daar dat uh, <lacht> moet toch wel een beetje uh, qua communiceren wordt het lastig hoor ja en Moldavië ja. ook natuurlijk en Hongarije. Dat zijn, ik ben één keer heb ik een interrail trip gedaan. Dat is eigenlijk een soort roadtrip dan met de trein. Toen ben ik ook door die oh, landen gegaan, onder andere ook door Tsjechië, maar ook door Hongarije en ook door uh, Bratislava en zo. En dat ja. is uh, uh, ja dat was ook wel, wel een, spannende, een spannende tocht, vond ik. Het is wel leuk om daar ook een beetje die kant van Europa eens te zien. Kennen wij eigenlijk niet zo heel erg in Nederland dat zie je niet zoveel in de media, hè? Nee, nee, maar ik zou even... Dat uh, heb ik eigenlijk al het begin van de uitzending beloofd. Een top 10 van de, de, de, de, de, ja, de top vakantielanden. En het is wel grappig om te merken dat Kroatië is de top 10 binnengekomen. Op nummer, die, op nummer 10 dan wel. Maar die is dus wel als Oost-Europees land... begint wel iets populairder te worden om daar naartoe te gaan. Ah, leuk. Ja, ja. Dus je ja had weet ik, uh, ik heb jij ja net voordat we in de uitzending kwamen met jou even gesproken en toen hebben we het even gehad over dat ik uh, vorige week al in Kroatië of in uh, Tsjechië één dagje was geweest bij ja. dat familielid. Ja. En toen heb ik dus een interrail gedaan, zoals jij dat ook hebt gedaan. Ja, en mij. vet is dat wel toch? Wat zeg je? Dat is best wel leuk, want dan hoef je alleen maar te zitten en dan word je overal naartoe gereden met die trein. Het is hartstikke comfortabel. <laughs> ja, een beetje een boekje lezen in de trein, een beetje muziek luisteren. Ja, ja ik ben toen in uh, Kroatië dus geweest. Ja. En wat vond je daarvan? Ik ben in zaakred geweest. Dat is een, uh, een schattig stadje. Het is niet al te groot. Het is de hoofdstad. Maar het, is eigenlijk, het ziet er niet echt als een hoofdstad uit. Het is een beetje, het heb je waarschijnlijk ook wel een Bratislava gezien. Het is niet al te groot, maar wel schattig. Schattig ja. centrum. Ja. Zal ik nog eventjes de top 10 met je doornemen verder van de vakantielanden? Ja, leuk. Op 9 staat Egypte, uh, op 8 komt Duitsland, wat natuurlijk ons buurland is en heel makkelijk, maar toch op een of andere manier niet zo heel aantrekkelijk is om echt naar nou op vakantie te gaan. Berlijn is dan wel interessant, maar ja, je hebt wel het zwarte woud ook en het gebergte. Maar die staat op 8, dan heb je op 7 Oostenrijk voor het wandelen ook, denk ik, ook goede bergen. Mm, uh, op 6 het. staat Griekenland, die kunnen wel wat uh, toerisme gebruiken en wat, uh, wat, wat, wat geld injecties. Uh, ja. Op nummer 5 staat Nederland, ons eigen land. Oh. Vind ik best wel hoog, want uh, nou ja, het is het. Ja, dat, dat is het denk ik, dat is de aanleiding. Ja. Goedkoper in eigen land. Op vier staat Turkije, blijft een populaire vakantiebestemming. Um, ja. Op drie staat Italië, twee Spanje en ja hoor, nummer één, dat is toch de onbetwiste leider. Frankrijk? Absoluut. Ja. Ja, maar is, ja, ja, is, dat is, Nederlanders Frankrijk zijn een Frankrijkland. Ja. land. Of uh, voor Frankrijk vakantiegangers, ik weet niet wat dat is. Ja, dat het hè? Ja, gewoon met die kerf en die kant op. Frankrijk. Ja. Ja. Ik, uh, ik was er ook deze week. En het was, uh, het was ook wel weer fijn hoor, Frankrijk. Goed eten en drinken ook. Dankjewel Waar voor het bellen, Frank. Oh, sorry, wat zei je? Waar was je geweest? Ik, ik was je je in uh, Carcet, bij de Côte d'Azur. Oh, lekker. Een beetje bij lekker. Cannes lekker en lekker bij Nice daar. Oh. zo. Ja, het was goed weer. Eén dag wel regen trouwens, terwijl het hier dan 30 graden was. Maar ja, dan wil ik het niet meer over hebben. Wil ik er niet meer over hebben. Ik begrijp het. Frank, fijne nacht nog. Hé, zelfde man. En bedankt voor het bellen. Jij kan ook bellen 0800-1121. Kijkste plaat dit, zeg. UB40, een eerste single. Ik ben alleen even de titel vergeten. Maar kan ik even niet... Weten jullie het uit jullie hoofd of in? Nou. Ja, dat ja, is de titel. Ik sta op het dakterras, dus ik kan het ook niet opzoeken. Ik heb het, uh, ik heb het op mijn uh, draaiboek gezet. Maar ik, uh, ik heb geen idee... Ik ga het zo eventjes opzoeken, dan krijg je nog van mij te horen. Inmiddels sta ik dus uh, op het dakterras om een sigaretje te roken. Dat doe ik altijd uh, heel trouw in mijn programma. Eventjes uit die studio, eventjes gewoon, nou ja, net zoals op je werk. Als je busjevuur bent bijvoorbeeld, of uh, misschien wel beveiligen. Dat je even naar buiten loopt. Even een sigaretje. Oh. Mm. En het fijne is dat ik uh, dat nooit alleen doe. Ik doe het uh, met de mannen speelman. Goedenacht jongens. Goedendag. En uh, nog aanhang ook, want uh, wie, wie, wie zijn jullie? Ik uh, ben Dolf en ik uh, ben hun technicus. Kijk, Dolf en? Bastiaan en ik ben hun neef. Kijk, gewoon de familie meegenomen. Nog de, de familie nog meer uitgebreid eigenlijk. Ah ja, dat weten heel veel mensen niet, maar je denkt dat het bij twee broertjes blijft. Maar het is een holding van, van eigenlijk gewoon 400 uh, ja, volgens mij, ja, inmiddels We, we inmiddels op 400 mensen. <laughs> ja, ja. hey, uh, eventjes we hebben het over vakanties gehad en zo. We hebben het een beetje over jullie gehad, maar even, even iets concreter. Wat is de planning? Is Lowlands de eerste dat jullie gaan doen weer? Want of, morgen hebben jullie ook alweer wat staan, toch? Ja, morgen ja. hebben we een festival, en dat heet volgens mij heet dat Theater onder de boom in Alkmaar, Ja, of onder de boom, festival, nee, onder, de festival de boom. onder de boom in Alkmaar. In Alkmaar, dat is wel te gek trouwens. Wat is dat dan? Ja, daar speelt de Broken Brass, Ken je die? Nee. die Broken Brass ensemble. die ook bij Giel, uh... ja, die hebben zo'n YouTube-hit. Dat is helemaal te gek. Dat moet je echt even checken. Even dat is echt een waarschijnlijk. Broken Brass ensemble. En die, ja, dat deden we trouwens dat we vijf jaar een weekje van de weekje deden. Bij Giel deden we dat met hun een paar weken geleden. Dat is helemaal te gek. En uh, Prinsy, Michael Prinsy, van de beste singer uit. Ja, want die, is die, die ligt hier nu ergens ja, te slapen op een bankje in het gebouw? Maar, ja, heel verhaal. Maar die ligt even lekker te pitten, want die heeft vandaag een hele, hele uh, zware dag gehad. Ligt er boven, boven te slapen, doet verder niet toe. Die staat daar ook. En uh, nou, nog wat andere artiesten en, uh, en wij. En, uh, en maar... verder, want dit is, we zitten midden in het festivalseizoen. Ja. We zitten in het vakantieseizoen, maar we zitten ook zeker ja. in het festivalseizoen. Wat staat er nog meer op de planning? Weet je dat uit je hoofd? Uh, nou, ik, ik, ik, wij zijn uh, momenteel bezig met een album op te nemen. We gaan uh, maandag, dinsdag en woensdag de studio in. En we hebben wel een aantal festivals uh, uh, waar we staan. En ook wel een aantal festivals waar we gewoon gezellig aan toe gaan. Het uh, was afgelopen weekend Noordje Jazz geweest. En het, zijn wel, het is eigenlijk een beetje een relaxed zomertje, gewoon we, we, we gaan uh, ja, het album opnemen maandag, dinsdag en woensdag. En dan staan we dus nog op Noor, uh, uh, uh, Lowlands. Gaan we uh, voor goals wat doen in de beugelbar. Een de plopquiz. Een popquiz. Uh, twee keer per dag uh, daar uh, in de beugelbar. En ja, verder gewoon een beetje op vakantie. Ja, en je zei het er net al eventjes. We zijn ook met een album bezig. Een, een leuk muziekdingetje om even te vertellen. Daarmee staat u ook bij de Wereld Rijd Door. Is dat jullie in Japan een enorme hit hebben, hè? Ja ja, ik ben ik ben ook heel erg benieuwd hoe die maar Even kort, wat is het verhaal? Ja, heel kort, dat, daar ben ik heel goed in. Het wordt me wat hoor. ik steek er nog ja, maar eentje op, denk ik. Uh, ja, dat maakt dat uit. Met je peukje ook die weer. Ik het weer trouwens ook. En normaal kom ik. ik... En het wordt ook 30 graden morgen. Ja, dat is fantastisch. fantastisch. Maar, maar het verhaal is heel kort. Is dat er uh, jaren geleden. dat we nog bij de entertainmentgroep zaten. De, weet je wel. Oh, Marco we Pazata? Ja, precies. Zaten we ook ooit eens een keertje bij. En uh, de uitgever die uh, ging toen shoppen met onze muziek van onze eerste album. En uh, dat kwam in Japan terecht. En toen. Uh, werd er een hele lange tijd... Uh, of of toen, toen, toen kwam er te sprake van... Nou, dat liedje, daar gaat die Japanse boyband uh, wat mee doen. En hebben we nooit meer wat... welk liedje was dat? De Wereld wordt Gered, van ons eerste album. Dat is de titel, De Wereld wordt Gered. Ja. En toen op een gegeven moment... Toen, ja, na... Uh, nou, ik denk dan een half jaar... We, uh, ja, het, na, was, het was het al was, het was heel lang niks gehoord. toen we wel wat, we gaan hem opnemen. Niet, wel niet. En voor, uh, nou, ik denk een maand of... Zes geleden, toen kregen we ineens een mailtje van het wordt een A-kant van die jongens van Tegumash 2. Dat hebben we allemaal nog nooit heen. van gehoord nee, natuurlijk. Nee, nee. En, het wordt een A-kant, dus een single. En, uh, en toen, twee maanden daarna, kregen we ineens een mailtje van we staan op twee. En de, ja. Ja, toen mochten we dus naar de wereld door en hebben een stukje gedaan. En, maar 50.000 uh, ja. downloads op één dag, toch? 150.000 150.000. Ja, 110 in de eerste week. <laughs> ja, dat is echt waar ik zie. Maar ja, er wonen ook gewoon 128.000 mensen. Een miljoen mensen. Miljoen mensen. Wonen, miljoen dus, ja, dat zijn al, maar weet je, het maakt maar geen moeilijkheid. We krijgen er toch wel royalties voor dan? Ja, ja, ik denk wel dat, dat uiteindelijk, uh, dat hebben we hebben dan gehoord dat in september 2014, er komt dan een beetje Buma van vrij en dan gaan we dan wel zien. Ja, ik denk, dan ik je een maar, beetje geld met zo, dat verhaal is fantastisch. verhaal die kop vandaan zeg maar. Ik, ik hoorde voor de eerste keer dat liedje en we zeiden we gaan het echt met z'n tweeën luisteren. En toen kregen we eerst het liedje door, maar toen kregen we op een gegeven moment ook het clipje erbij. En toen zaten wij met z'n tweeën op de studio en toen hebben we echt op de grond geleefd van het lachen. Want het sloeg helemaal ja, neer. In dat clipje zitten ze in twee kattenpakken, ja. toch? Ja, en ons liedje gaat over de juppen van Haarlem. Wij komen uit Haarlem en dat liedje hebben we echt geschreven over, over, over juppen. Weet je, over daar, waar waar, waar, waar, van Haarlem, zeg maar. De, de, de kakken, ja, de, de kak, het kakvolk uit Haarlem. En, maar en een dit... beetje boosig naar het kakvolk toe? Nee, nee niet? nee, gewoon omdat het gewoon het nee, stikte maar... van met die, met die kargebakken. Ka ka weet je, die, die, die, die, die, die fietsen fietsen. En, ja. en dan allemaal een beetje met een veel air praten en allemaal een beetje rare namen. Ja, dat, was het, namen. dat was voornamelijk een dingetje van dat we, dat is acht jaar geleden, maar toen was het Vlinder, uh, uh, Moutbloem. En dat is, oh, Mout is niet eens zo gek, maar Ster. Ster, uh, ja, uh, Lavendel en dat ja. soort dingen. Maar toen dachten wij van daar moeten we een liedje over schrijven. En zij hebben het dan over het uh, uh, dikte toen, maar ik het verslaafd aan mijn kat, staan ze in een rare kattenpak, staan ja, ja, ja. Maar het is, het is super leuk en ja. super tof. en uh, wij dachten dat het nooit meer wat zou gaan worden en uiteindelijk is het dus wel wat geworden. Vier jaar na dato ja ja, ja, ja, ja. Dus het is heel leuk. Het nieuwe album, zijn dus aan het schrijven, wanneer komt die ja. uit? In oktober. Oké, okay, dus wel echt, U zijn echt goed bezig al ja, we hebben, Het leuke is eigenlijk dat we wat op een gegeven moment zoiets van, we hebben de, de vorige twee albums hebben we echt met platenmaatschappij en zo uitgebracht en ja, gewoon via de traditionele manier. En toen hadden we dit keer zoiets van... ja, we gaan gewoon niet meer met de platenmaatschappij uh, in zee. De hele markt is aan het verschuiven. De hele industrie ligt op zijn kop. En dan kan je wel met een voorschot werken, zeg maar. Dan geven ze je duizenden euro's. En dan uh, kost het je uiteindelijk... weet je, het is gewoon een lening. Ja. Dus toen dacht we dachten nou, we gaan gewoon hetzelfde doen. Dus toen dachten we van... en toen, daar kwam daarmee van... we gaan iedere maand gewoon een liedje uitbrengen. Een single. Elke maand. Onder de noemer van de luchtalarm schrijft. Dus zodra het luchtalarm afgaat, ja, ja. Okay, komen De eerste maandag om 12, maand, om 12 uur? Om 12 uur komen wij met een single uit. Ja, ja, niet een single, single, single, maar, een maar liedje. gewoon. Ja, ja een precies. Liedje. Het is gewoon, uh, ja, gewoon. Hoe ga je met je muziek om, wat ook zegt? En dat hebben we nu een leuke vorm voor gevonden. Van, uh, we liepen al jaren geleden een keer met het moment van dan hoor je zo'n ja. luchtalarm en je denkt er lang niet meer aan oorlog. Maar, Denk dan maar aan ons. Dus nu hebben we elke eerste maand van, brengen wij een liedje en dat doen we dan zes maanden lang, dus zes liedjes. En dan uiteindelijk in oktober komt het album Twaalf Songs, komt, gewoon, komt uit ja. en uh, die verkopen wij naar onze, naar onze theatershow uh, en die kan je op iTunes kopen, ja. Je moet creatief ja, zijn ja. tegenwoordig van ja, die ja. muziek zien. Ja. Ja. Het is niet allemaal ja, meer zo'n vetpot. Het. Ik had ooit eens een keer geho hadden wij gehoord. Van dat ik kan hier dat... echt tot sessie met jullie ja. zitten. Hè. Het ik gaat heerlijk. Het echt... ja. Ik had een keer gehoord dat er zo'n zo Scandinavisch beentje was geweest. En die had zo op, op hun website gezet. Alleen maar de tekst de en de bladmuziek. Ja Maar ook de tekst. Ja. Tekst en bladmuziek. Dus al die beentjes gingen die dat liedje proberen. Ja, hun eigen interpretatie daar ja. geven. En drie van die, uh, zeg maar, de drie beste, zeg maar, die stonden nog in de top 10 in die Scandinavië. Wauw. En toen die ja. Supergoede marketing. Ja. En toen kwam die single uit. En toen was gewoon bam, nummer 1. Iedereen kende hem al. Ja, Precies. Ja. Maar niet, niet van hun helder. Zeg maar. en, en dan denk ik van, ja, dan ben je fucking goed bezig met je muziek. En jullie en ook dacht, we gaan een beetje... Nee, je, je, je, je, je, je, je moet wel, ja. wel. Het is gewoon ook leuk om, om het op zo'n manier te doen. Ik bedoel je, ja, wij verdienen onze centen gewoon door live ergens te gaan spelen. Ja, met je cd's. Ja, daar vind je niet meer zo ja, Daar zit het geld in en gewoon live nee, optreden nee, ja, en kaartjes ja, verkopen. Ja, ja. En dan kan, je dan, kan je, dan kan je beter een toffe, leuke manier vinden om uh, je muziek uh, aan de man te brengen of aan je fans ja. te brengen. Dus uh, ja. deze vorm hebben wij bedacht. Ja, mijn sigaret is al lang en breed op, jongens. Ja, ok, maar uh, ja. we ik uh, wil er geen doen binnen. Ja, binnen mag eigenlijk niet. Mm, maar weet je wat? We, ja, nee, dat inderdaad. Want we kunnen lang oude hoeren, maar ja, jullie spelen zo leuk. Zo mm. dus, laten we naar boven lopen door dat ja. gebouw weer, al die trappen en deurtjes door draai ik even Most in the First Born met I Got Skills oh, te gek. en terwijl we naar boven lopen hoor je dat dan op de radio ja. en dan zijn jullie zo meteen klaar aan te spelen. Ja. Okay. Laten we naar boven gaan mannen. Let's do it. Goede platen. like a nice guy, but I'm so Beentje uit Eindhoven, heel leuk. Moses en de Firstborn met I Got Skills. En uh, we stonden toen net nog op het rookterras, maar we zijn zo snel en dat gaat helemaal goed. Speelman en Speelman zijn alweer in de studio. Ja, ja. En, uh, ja, ik ben heel benieuwd wat jullie gaan doen, jongens. Ja, Verras ja, ja, ja. me. Is dit een verrassing of niet? Ja, het is een verrassing, maar ik zeg net tegen Joost, het lijkt me zo leuk, weet je. We zitten een beetje in die vakantiesfeer, we hebben het over vakantieverhalen. Ja. En uh, voor mij is dat ook gewoon met je vrienden zijn. Weet je. Ik kan me heel goed voorstellen dat je... Kijk, wij zijn net vader en wij uh, gaan ook gezapig op vakantie. Heel leuk allemaal, dat is allemaal wel fantastisch. <laughs> ja. Maar ik kan me wel goed de tijd herinneren dat je gewoon een jaar of 18, 19 was. Dat je met een groep vrienden in de auto stappen En dat je ging rijden en dat je gewoon met je vrienden was. Weet je, mannen onder elkaar. Huppakee, en dat ze een lauw. Weet ik, waar al die gasten heen ging. Maar dat gevoel, weet je. En daar past dit liedje wel bij. Het heet Ik wil bij mijn vrienden zijn. Dus uh, ja. ga jullie gang. bye, bye. bye. We zitten op de bank Ik met mijn vriendin Ik voel me best gelukkig Maar die onrust binnenin Ik wil graag het huis uit En dat laten niet toe. Want zij is van aan het klussen, Maar ik wil naar mijn vrienden toe Die wachten in de kroeg Toch ik beweeg geen spier En ik, ik ben zo grappen Flauwer dan het lauwste bier Maar ik wil bij mijn vrienden zijn Lekker bij mijn vrienden zijn waar nou, mannen echte mannen zijn Wil ik bij mijn vrienden zijn We kijken naar tv Naar een waar gebeurd verhaal Maar er is voetbal in de kroeg En daar zijn ze allemaal Hoe zou het nou met Fred zijn? Het is alsof ze me niet hoort Ze kijken met z'n allen oh. lekt naar Ajax Feyenoord, ik ben misschien zelf zo moe, ze is verdomme mooi, maar ik wil naar mijn vrienden toe, want ik wil bij mijn vrienden zijn. Lekker bij mijn vrienden zijn, één hey, gedachte, dezelfde lijn. Jij ja, wil bij mijn vrienden zijn, ik kijk op zijn haar, De bank plakt aan me vast, zij is mijn grootste liefde, maar nu. Zij zijn mijn grootste last. En natuurlijk is hem kroeg. Oh, oh, oh, oh. Gelangen, flauwekul. en flauwekul. Flauwe. Maar heten ze maar Erik. Precies, Joost. Want dan had, dan had ze ook. Oh, oh, oh. Want ik wil bij mijn vrienden zijn. Lekker bij mijn vrienden zijn. een man echte mannen zijn. Wil ik bij mijn vrienden zijn? Ik wil bij mijn vrienden zijn. Wil je bij mijn vrienden zijn? Eén gedachte, dezelfde lijn. Jij ja, ik wil bij mijn vrienden zijn. Rappa daar, zappa da m'n rieba ba. Weeeee. Lawaar, rappa da. Zappa da m'n de vakantie. Yes! Live speelman en speelman in uh, Nachtbrakers op Radio 1. Ah, fijn man, hè? Ik vind ja? echt... Uh, weer zat ik met een glimlach. Ah, fijn. Het is ook heel vrolijk natuurlijk, die liedjes die jullie spelen. Ja, ja, ja. Ja. Uh, uh, laten we nog wel even rustig een biertje drinken... en dan, uh, Laat we dan, doen? dan schudden we elkaar zo meteen de hand. Je hoort speelman en speelman live hier op Radio 1 in BNN Nachtbrakers. En dit is heel mooi. Dit is Fleetwood Mac. eerste nummer van hun allerbekendste plaat van Rumors. Hoor je secondhand news van Fleetwood Mac. En ze komen dus naar Nederland en uh, Joost Peelman zegt al... Ik ga, ik ga. Ik ben ook nog druk bezig om er naartoe te gaan. Want het lijkt me zo fantastisch om ze live te zien. Ook al is er niet heel veel meer van over qua uh, levende mens van Fleetwood Mac. Er zijn er nog een paar en toch weer, ik wil ik het zo graag zien. Je de Fleetwood Mac. En um, net zoals, uh, zoals elke week heb ik een, uh, op mijn Facebook... facebook.com slash nachtbrakersbnn... of in het zoekscherm op Facebook even intikken... nachtbrakers spaatsie, BNN. Dan vind je het ook. Dan zet ik altijd drie vinylplaten op. En uh, dit keer ging het tussen Kasabian, Kings of Leon en Arctic Monkeys. Een beetje wat, wat meer platen van nu. Want ik zat er ook vorige week. Had ik Boudewijn de Groot en André Hazes erop en zo. En uh, Creedence Clearwater Revival komt ook. Een beetje die muziek komt voorbij. Maar ik dacht toen nu een beetje muziek van nu... En daardoor uh, koos ik voor Kings of Flee, Arctic Monkeys uh, of Casabian. Althans, jij kon daar dan weer uitkiezen. En uh, deze keer is het Casabian geworden. En luister goed naar het liedje, want als je vaak naar dit programma luistert, dan herken je een, een stukje wat erin zit. Het, het begin zit ook in mijn openingstune. Dit is Casabian met Underdog van Vinyl. Hoor je, hoor je hem een beetje kraken, maar dan moet je echt je oren spitsen. Dat is toch de uh, goede kwaliteit, denk ik, tegenwoordig van die LP's. Kasebion uh, vanaf vinyl met uh, Underdog. En dus het stukje erin wat ook in mijn openingstune zit. Uh, mooi. Uh, volgende week zijn er weer uh, drie vinylplaten waar je op kan stemmen op mijn Facebook. facebook.com slash Radio 1 Nachtbrakers, Frank van der Lende. Hey, misschien hoorde je het al hoor. <laughs> ja, hij zat uh, heel hard te nissen hier in de studio. Ja. Je heb je hoorkoorts? Nou, soms heb ik last van een beetje hoorkoorts. Ja. Oh. Dus, uh, de, ik denk dat het nu nog. Ja. Je zit er echt heerlijk in. Je hoort uh, trouwens uh, Luc Ekenk zometeen vanaf 4 uur presenteert hij het programma uh, Start. Een uurtje extra ook vanwege ja. de zomerprogrammering op Radio 1 in deze nacht. Correct. Je ziet er ook lekker zomers uit? Nou ja, ik ga straks door naar het strand. Dus, uh... Ga je niet meer slapen? Nee, gewoon in één keer door naar het strand. 7 uur klaar en dan pak ik de auto. Oh, dan ben je wel de eerste. Dat ja, daarom. Dat heb ik vorig jaar ook een paar keer gedaan. Dat is echt gek. Dan, dan heb je alle ruimte. heb je alle ruimte. Is het niet koud? Nou, het is aan het begin, maar het is nu. Ja, je bent net zelf ook buiten geweest. Het valt wel mee. Ja. Het, is gewoon, uh, het is gewoon wel aardig. En dan, uh, als je gewoon ligt op het strand, dan... Uh, Doe je nog even een truitje aan en dan gaat ja, ga het zo. Het wordt morgen 30 graden. Ja, daarom. Dus dat uh, nee, komt helemaal goed. En, en je 10 is het echt warm zat. Ja, en dan kan je gewoon een uurtje of één naar huis. Ja, ja dat is en dan het slaap je gewoon lekker een beetje in de tuin in de ja. stadion weer en op het strand een beetje bijslapen. slapen. Uh... En aan de zee is het natuurlijk ook al wat cooler. Ja. Toch? Ja, een beetje een briesje. ja, maar nog zou het al 26 graden worden. Dus uh, het, uh, ik heb er zin in. Uh, ik heb zin in start, maar ik kijk heel even naar mijn gasten. Zijn jullie nog in staat om een yes. nummer te spelen? Want ja, we hebben nog zes minuutjes en als jullie er toch zijn, dan moeten we er maar gebruik van maken. Speelman en Speelman zijn uh, vanaf uh, twee uur al in de studio. Het, uh, het is een theaterduo, uh, het zijn twee terug, broers. Ja, Luc gaat eventjes uh, ja. de, de, de puntjes op de i zetten voor zijn show. En uh, nou ja, ze, ze spelen... Uh, Hele leuke liedjes, glimlachliedjes. Ja, ja, en daar houden we het vanavond Dat vind ik heel fijn, ja. Het is een beetje die vakantie-vibe. Een beetje dat lekkere zwoele zomeravond-dingetje. En dit is een eentje. Weet je, al hadden we vandaag iets minder weer. Weet je, het is wat het is. En volgens mij gaan we deze week op vakantie vieren in eigen land. Ja, toch? Zap, een diepe diepe bij. Hij staat meestal in de kou, maar medelijden hoeft hij niet. En hij speelt zomaar wat gitaar, zwaait mijn gedag als die me ziet en vier koorden maar zo weg. En ik geloof alles wat hij doet, alsof hij mij de wereld uitlegt. En die laag op zijn mond dan tegen me zegt. Het is wat het is. En wat nou het mooiste daarvan is. Dat het is wat het is. Za, za, za, za, za. Hij zegt met jou wil ik niet ruilen. En niet met jou, jij loopt de velende pas. Met je angsten voor de toekomst. En straks niet weten wie je was. Je zit met je hoofd alleen in water je drinkt geen druppel uit angst voor de kaarten, maar het laten gaat voorbij. Zegt en lachend, zegt en lachend tegen mij, het is wat het is, wat En wat nou het mooiste daarvan is, dat het is wat het is. De zinnen zingen door mijn hoofd heen, ik stap op de fiets en ik fluit ze na. Maar hoe kan zo'n man met vier akkoorden mij laten weten waar ik nu sta? Oh, waar ik nu sta, bij Radio 1, ja, ja, ja, ja, ja. Lekker dan het is, het is wat het is. Lieve luisteraars bij de zomer, maak er wat mooi. Het is yes. Dus niet het einde. Dus, dus. Als het maar gezellig is, het, het is, wat is wat het ja. is. Ja, wat hebben wij, dan wat nou het moet. Mooi, mooi slotakkoord, jongens, voor de uitzending. Speelman ja, en speelman hoor je. En uh, het is wat het is, neem ik aan, hè? Dat ja. is zo heet. <laughs> ja, zeker. Ja, fijn, fijn mannen, dank jullie wel. Met heel, uh, met heel mijn hart, bedankt. Ja, graag gedaan. En uh, Luc die is uh, weer de, de studio ingeslopen. Je hebt even buiten lekker geluisterd. Dan ja. hoor je het net wat beter nog, hè? Dan hier ja, in de studio. Fysie, ja, En uh, uh, zometeen start over twee minuutjes. Ja. Wat ga je doen? Nou, uh, het eerste uurtje weer... Uh, de, de, laatste minidocus. Reeks, de minidocus. De ja. minidocus inderdaad. Ja. En, uh, een tipje uh, van de sluier. Zit er een bekende Nederlander in? Uh, ja, ken je dat liedje van uh, <laughs> wat in Hengelo heel populair is? Hengelo. Jeffrey ja, dat is een collega van ja, jullie natuurlijk. Uh, Jeffrey uh, Spalburg. Ja. En uh, Sofie is daar naartoe gegaan om een rondje Hengelo te doen. Met ik, hem? Ja, met hem. Ik ging vroeger ook altijd naar Hengelo toe. Uh, toen ik nog commerciële economie studeerde, dat ene jaar. <laughs> ja. En dan gingen ik altijd uh, drinken op vrijdag in Hengelo. En dan uh, gingen we even een muurtje diagonaal trekken. Wat is dat? Ken je dat niet? Febo. Ja, ja. Ja, ja, je... ja, dan pak je hem helemaal diagonaal. Dus dan begin je linksbovenin. Met de dan dan je een kaasvlees, een tapetje, een Ja, En dan probeer je de hele muur vol te krijgen. In je eentje of met je vrienden? Nee, in je eentje. En naar je vrienden <laughs> gaan aan de andere kant diagonaal natuurlijk. Anders kan het niet, hè? Een diagonaaltje trekken? Een diagonaaltje trekken. En dan oh, die ken al, ik hem, die al niet. Nee. Met het pleintje toe in Hengelo, dat is een kroeg daar. Dus nou ja, daar is Sofie allemaal langs geweest om te kijken hoe leuk Hengelo nou eigenlijk is, samen met Jeffrey Spalburg. Wat grappig. Ja. En um, daarna kan er ingebeld worden, net zoals in dit programma. Ja, en we gaan doorpraten over vakanties. Tuurlijk, het is vakantieperiode. Precies, daarom. En uh, we gaan het hebben over je leukste vakantieherinnering. Dus het kan echt van, van een jaar geleden zijn tot twintig, uh, dertig jaar geleden. Ja, dat ja, maakt eigenlijk niet zo uit natuurlijk. Hè. Dus uh, ja, van oh, alles kan het zijn. Ik zit even na te denken. Ja. Ja, toch kom je dan dat je kind was nog of zo. Dat staat toen was een vakantie, echt zo'n vakantie waar je dan de het hele, de hele jaar naar uitkeek. Met je, dat je tent dan... te kamperen. Ja, in de auto naar Frankrijk, met mijn ouders voor. En dan mijn broer en ik op de achterbank. Koelbox ja. tussen ons in. <laughs> en dan uh, liedjes zingen van Paul de Leeuw, onder andere hadden echt we zo'n cd. Je... Vlieg met me mee naar de regenboog! <laughs> Die 1 mei uh, had die. Dat gingen hij... jullie zingen. Ja, de dag van de arbeid. pa, pa de ta ta. Ja, Joost Spielman <laughs> kent hem ook nog. De Unplucht wat heette dat? Leeuw Unplucht. Ja, ik ken het. Ja, ja, ik ben helemaal terug weer in, in die sfeer als ik daar aan denk. <laughs> nou, daar gaan we het zo over ah, hebben. Ah, fijn, heerlijk. Herinneringen ophalen zo midden in de nacht is toch wel een van de fijnste dingen die er is, hè? Precies. En precies. Uh, wat wat zijn jouw herinneringen? Kun je dat nog een beetje? Op? Ja, joh, ik heb ook wel inderdaad kamperen en uh, uh, in Frankrijk en dat het altijd heel erg warm was. En wat ik ook wel tof vond was een vakantie met vrienden. Dat is eigenlijk de eerste die ik met vrienden deed. En dan gingen we naar Kroatië en rond een uurtje of tien werden we altijd die tent uitgebakken. Want het zo, zo ontzettend warm Maar een heel goedkoop bier. Ja, het was echt. Het was, het was voor 50 cent was je klaar. Ja, dat is echt heel leuk. Dan kon je nog wel wat biertjes drinken. Ja, hoor. dat is heel leuk. Dat is echt een leuke vakantie. Ah, leuk. Zometeen dus eens de eerste mini-docu's instarten. En daarna we verder praten over vakanties en over jouw herinneringen daaraan. En. Ja. Ja.